Die hij aangeleverd had. En, uh, het, is, uh, het is gebeurd. En steunen toe verlaten natuurlijk, in het programma, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Ah? Moeten we daar nou helemaal vol praten tot vijf uur, Ruud? Of, uh... Nee, hoor, of niet? Jij ja, hebt de klok voor je neus. Ja, nee, nee, nee. Uh, Rest ons u allen een fantastisch en mooi uh, Kerstfeest toe te wensen. Fijne feestdagen natuurlijk. Gelukkig nieuwjaar. En alvast de beste mensen voor het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar 2014. Bye bye. Zwaai bye. Bye bye. Zwaai Dag! Later. Later. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS Journaal.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 Een speurhond heeft bij PostNL tien pakketten met gevaarlijk illegaal vuurwerk gevonden. Ze lagen in een vrachtwagen met pakketten uit Polen en Tsjechië. Het postbedrijf gaat nu strenger controleren op vuurwerk per post. Daarbij worden speurhonden gebruikt omdat PostNL de pakketjes zelf niet mag openmaken.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 De politie heeft een man van 41 aangehouden die begin vorige maand in de rechtbank in Breda zou hebben geschoten. Het schot werd gelost bij de ingang naar de publieke tribune. Niemand raakte gewond. Het motief is nog onduidelijk. Het weer, het is droog en vanavond koelt het snel af. Aan de kust staat een harde tot stormachtige wind. Vannacht gaat het regenen, het is dan 3 tot 7 graden. Morgen trekt de regen weg en breekt de zon af en toe door. Het kan dan 10 graden worden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een normale woensdagavondspits met files van 3 kilometer en langer op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Maarsen en Den Utrecht, 3 kilometer op de parallelbaan. de A4 de Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoude 6. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Knoop het 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Knoop het Prins Klausplein, 4 kilometer file. Daar lopen dieren op de weg, de linkerrijstrook is dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft, 6. A15 Gorkum richting Rotterdam voor hardingsveld riesendam 4. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Knopend Ridderkerk 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Bresseplein en Knopend Gouwe 12 kilometer. Dat komt door het ongeluk op de A12. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 3. Voor Rotterdam Centrum ook 3. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht voor Knopend Rijnsweerd 3 kilometer.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 Play tonight.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 Speed, but time turns tricks and did no way this could be the time and tide, try to blind our eyes But they'll never catch us cause we are traumatized No, our demise is not finalized Cause the sign is not, feel the time is right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 www.zfmzandvoort.nl hey.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 and then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 fans. My bad. Out of my bed. Zometeen een nieuwe is beatmaster Beachmaster. Eerst dit vrolijke kerstliedje over een konijn. Mm. Het was een konijn, toch? Ja. Ja, ja, ja toch? Die van kerstochtend 19.1.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 Het was eerste kerstdag 1961, er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht al Flappy, mijn eigen kleine Flappy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen, sprak mijn vader uiterst grappig. Kijk, Joep, daar is Flappy dan. En ik zie de zilveren schaal nog en daar lag hij in drie stukken. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man.